Sensation, Wild de. Maar dan net even anders. Los met de stoomolkens. Klappen met die handjes. Oh, dat wordt weer een zooi. Even opletten nou. Welkom in de feestdag, Doe maar lekker af. De jammer van de zon. Maar de bak, daar gaat eraf. Ja, gezellig! Blijft de glazen vullen met nog meer alcohol We zijn niet meer te houden, gooi de bakjes en lekker vol We zitten hangen liggen, zo zijn we niet getrouwd Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd Een sneller of niet? een defibrillator of nee want godmond een